Duur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Noodweer heeft in het zuiden van Limburg tot wateroverlast geleid. Door zware buien stonden straten blank, raakten riolen overbelast... en kwamen straatstenen en putdeksels omhoog. In Eigelshoven ontstond ook een gaslek nadat een deel van een stoep wegspoelde. 40 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. Aan het einde van de avond mochten ze weer naar huis. Nederlanders legden vorig jaar bijna een derde minder kilometers af dan in 2019. In totaal werd er volgens het CBS 147 miljard kilometer afgelegd. In 2019 was dat 211 miljard kilometer. De afname kwam op het moment dat de coronamaatregelen ingingen, zoals het advies om thuis te werken. Wel wandelden Nederlanders vorig jaar een stuk meer dan een jaar eerder. Sinds het uitbreken van de extreme hittegolf afgelopen vrijdag... zijn in de Canadese provincie British Columbia... meer dan 100 plotselinge sterfgevallen vastgesteld. Het gaat vooral om ouderen. Gisteren werd in de provincie een weerrecord verbroken... toen de temperatuur opliep tot 49,5 graad. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers... omdat de hitte de komende dagen aanhoudt in Canada. Ethiopische rebellen van het TPLF noemen de eenzijdige staakt het vuren... die de regering maandag afkondigde, een zieke grap. De wapenstilstand moet ervoor zorgen dat hulporganisaties toegang krijgen... tot de deelstaat Tigray, waar al acht maanden wordt gevochten. Volgens de rebellen weigert de regering juist humanitaire hulp in het gebied. Ondertussen breiden de rebellen hun macht in het noorden van Ethiopië uit. Oekraïne heeft zich als achtste en laatste land geplaatst... voor de kwartfinales van het EK... De Oekraïners wisten in de verlenging te winnen met 2-1 van Zweden. Oekraïne neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Engeland... dat, te, dat met 2-0 te sterk was voor Duitsland. Het weer. Vandaag is het bewolkt en vallen verspreid over het land buien. Het wordt hooguit 16 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer. Wel blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn inmiddels opgelost. Alleen op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem... heb je nog 10 minuten vertraging tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Ik che er fatto, è fatto io però ik heb ik heb er al een Tra trego e rivoluzione, credo sia una buona occasione, con questa magia di Natale, per ricordarti quanto sei speciale, tra le contraddizioni e i tuoi difetti, io cerco ancora di volerti Aperdo, no Se quel che fatto è fatto io però chiedo Scusa. Regala il mio sorriso io ti borguna cosa Su questa amicizia nuova pace sì Rosa Perché so come sono infatti chiedo Merdo che fatto fatto e però chiedo regala il sorriso e lo ti porgunar su questa amicizia nuova pace sì perdono qui l'inferno no una paura io senza di te un po' ne ho qui la pienza senza misura io senza di te non lo so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 Als ik wel fatto het gedaan. mio sorriso, Ik heb het gedaan. Ik heb Ik heb het gedaan. Ik heb Ik heb Perché so come sono io però il sorriso io ti Su questa amicizia nuova Perché so come sono En het geluid van de zomer op CFM hoor je nu overal,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 I'm hey. hey. Seguirás que o no te nombre nunca más de mis amores y si de quererme, no hay cuidado que la gente eso no se con decir que una mujer cambió mi suerte Se volará mi sufrir Muy lindo.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 Que una mujer cambió mi suerte. Secularan en mí que nadie sepa mi sufrir.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 Zon, zee, zandvoort en zomerhit. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht Hey.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 Noodweer heeft in het zuiden van Limburg tot wateroverlast geleid. Door zware buien stonden straten blank, raakten riolen overbelast... en kwamen straatstenen en putdeksels omhoog. De WHO heeft China officieel malariavrij verklaard. In 2020 was er in China voor het vierde jaar achtereen geen malaria... waarna het land de malariavrij status aanvroeg. Het weer vandaag is het bewolkt en vallen verspreid over het land buien. Het wordt hooguit 16 graden. The end. zo Sonny? Vos ja, sabes je wat? We gaan het doen. vamos gaan het doen. We gaan het doen. We gaan het doen. We gaan het doen. Una y otra vez We gaan het doen. We gaan het doen. We gaan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 Vamos a otra vez una y otra vez vamos a hacerlo güey pues. de mí es que me vuelve loco mami si quieres yo te llevo a San Juan y Todos dirán que no existe nadie que se mueva así Báilalo. Give me my... 9 is zonzee. Yeah.